I'm playing on the road, I've got no fear The sound from my mouth is a rap you hear No village to deep, no mountain to high Reach the top, touch the sky They try to diss me cause I sell out I'm making techno and I am proud Dat viel in de smaak. Ja. ja. ja. Nou, het iets met buffet te maken met die cruiseboten. Want dat schijnt altijd formidabel te zijn. Dat zal best, ja. Dus dat... En de hoeveelheid ook buffet gaan we straks even hebben. drank daar kun je ook. <laughs> nou, oké. Okay. Uh, maar goed, hij heeft in ieder geval deze plaat gemaakt. En, en ja, er wordt er al geroepen. Het is de nieuwe Wouter Hamel. Ja, kom op. Er is geen nieuwe Wouter Hamel. Er is één Wouter Hamel en er is één Ruben Heijn. Als je... Qua populariteit zal dat misschien wel kunnen. Maar qua stem is er gewoon één. En iedereen, iedereen heeft zijn unieke stem. Rubenijn, stand up, speak out. Overigens, ik vind aan Wouter Hamel helemaal niks. Nee, maar nee, oké. Okay. Ik ook niet. racing with the wind Die speelde wat heette Shifting Down. En dat was wel toepasselijk eigenlijk gisteravond met de sneeuw die we hebben gehad. Iedereen die nog in de auto moest, één versnellingje lager. <laughs> dus dat klopte wel aardig. Maar dit is een opname uit de, de session uh, radioshows die door de Trost toen de tijd zijn uitgezonden. Zo tussen, 76 en 85 ongeveer, die periode. Met uh, Philip Catherine en uh, John Engels. En dit is toch wel... Uh, Erg, ik Chad heb Johnny Baker. niet gehoord. Nee, ik denk dat hij koffiedrinken was. Uh, uh, verder de, de bas en de gitaar en uh, Chad Baker. Formidabel trompetist. En deze keer niet gezongen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het ook niet erg. <laughs> je had het over uh, uh, fantastisch, maar dan ga ik het even hebben over Duke Ellington. Die heeft zijn hele leven lang prachtige muziek uh, gecomponeerd. En gemaakt. In het begin baarde hij toch echt opzien door het, de oerwoudklanken die in zijn orkest uh, doorklonken. Zo ook, uh, ook in zijn Black Ten Fantasy. En ik vond daarvan een opname gespeeld door de klassieke fluitist James Newton, die ook af en toe het jazzpad bewandelt. En het jungle-geluid komt er prachtig in voor. James Newton met de Black Ten Fantasy.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 Ja, die kwam er even achteraan, uh, Hans. <laughs> <laughs> het geheim van de CD's bij mij is opgelost. Want ik vond tussen al die vreemde CD's ook een heel vormelig briefje. Ja. Met een mij onbekend handschrift, maar ik vermoed dat het van de Muziekpiet is. Dat zou zomaar kunnen. En er staat onder andere op dat Sinterklaas graag wil dat ik voor ene Hans Rijmers... Hmm. Een stukje Big Band draai, want hij doet zoveel oh. voor de jazz in Zandvoort. Ja, goed. En, uh, ja. en hij heeft dus een cd'tje meegegeven. En dan zeg jij net, Count Basie, nou ja, dat vind ik niet zo geweldig. Maar ah, het ja. is wel een cd'tje van Count Basie. Ja, nou, het, is, het, is, het, is, het is Big Band en ja. het is fantastisch. Namens Sinterklaas voor Hans Count Basie met Jumping at the Woodside. Sinterklaas, Hans. Geweldig. Dankjewel, Sinterklaas. En er lag nog een cd bij, namelijk van de Dutch single College Band. Ik neem aan dat je dit ook wil horen. Wordt a difference a day, Dan gaan we mee naar het nieuws. Tot zo. <tied>